Het weer, opklaringen en daardoor koelt het flink af. In het binnenland tot 6 graden. Overdag zon en stapelwolken. In het binnenland een bui. Het wordt een graad of 19. Zondag blijft het droog. Met wat vaker zon wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 I'm the one who's Oh <laughs> Yeah.